9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. PvdA-voorzitter Spekman zegt dat fractieleider Cohen op brede steun kan rekenen binnen de fractie. En spreekt het bericht in de Telegraaf tegen dat ongeveer de helft van de PvdA-fractie Cohen niet meer ziet zitten. Spekman reageerde in het NOS Radio 1-journaal op de commotie binnen de PvdA-fractie... na een interview met hem en Cohen over de koers van de partij. In een e-mail leverde Kamerlid Timmermans kritiek op dat interview... Na afloop van een uren durend beraad zei Cohen gisteravond dat de hele fractie hem steunt. De luchtverkeersleiders op de luchthaven van Frankfurt hebben vandaag voor de tweede dag op rij het werk neergelegd. Ze eisen meer salaris. Gisteren staakten ongeveer 200 luchtverkeersleiders voor zeven uur. Vandaag werken ze 14 uur niet. Door de staking liepen gisteren honderden vluchten vertraging op of moesten worden geannuleerd. Ook voor vandaag worden veel vertragingen verwacht. De luchthaven van Frankfurt is de op twee na grootste van Europa. In Libië wordt gevierd dat vandaag precies een jaar geleden de opstand begon tegen Gaddafi. De opstand leidde in oktober tot de val van de dictator. Er zijn maar weinig officiële festiviteiten. Maar er is wel een bijeenkomst in Benghazi, de stad waar de revolutie begon. Gisteravond gingen er al mensen spontaan de straat op. Er werden leuzen geroepen en er werd vuurwerk afgestoken. De situatie in Libië is een paar maanden na de val van Gaddafi gespannen. Verschillende stammen strijden met elkaar. En leden van de oppositie zouden aanhangers van Gaddafi martelen en vermoorden. Egon heeft vorig jaar de helft minder winst gemaakt dan in 2010. De winst kwam vorig jaar uit op 827 miljoen euro. De verzekeraar zegt last te hebben van lagere aandelenkoersen en de daling van de rente. Door een reorganisatie moet Egon tijdelijk meer kosten maken. Eerder was bekend dat door die reorganisatie in Nederland... bij Egon zo'n 300 banen verdwijnen. De beurs in Tokio is fors hoger gesloten. Met bijna 9.385 punten bereikte de Nikkei het hoogste niveau in zes maanden. De positieve stemming op de Japanse beurs... heeft te maken met de meevallende Amerikaanse macrocijfers... en de hoop dat de Eurolanden akkoord gaan met het steunpakket aan Griekenland... Ook de andere beurzen in het Verre Oosten deden het goed. Het weer, het is bewolkt. Vooral in het midden en zuiden van het land valt wat regen of motregen. Vanmiddag ook af en toe zon. Bij een meest matige westelijke wind wordt het een graad of acht. ANWB ah, verkeersinformatie. Er staan nog negen files. De langste staat op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Voor Muidenberg 10 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn wel weer open. En op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort staat er een kapotte vrachtwagen bij Maarn. Drie kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Wapenindustrie. Kolencentrales. Kinderarbeid. Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld?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 Het NOS Radio 1-journaal, het Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. Van de Tweede Kamer moest hij tegengehouden worden bij de grens. Maar minister opstelte zag geen reden waarom hij de omstreden sharia-geleerde... Haitam Al-Haddad kon weigeren. Het vliegtuig met Al-Haddad uit Londen zou rond dit tijdstip aankomen. Zo'n vijf minuten over negen. Verslaggever Roel Pauw is op Schiphol. Roel, is het toestel al geland? Ja, als het goed is, staat hij lang en breed aan de grond. is hij misschien zelfs als een koffertje aan het zoeken. Want het toestel was vervroegd. Om half negen ongeveer is het de vlucht KL1000 uit Heathrow aangekomen. Dus wij zijn in afwachting van zijn komst. En wij, dat zijn vooral mensen van de pers. Ik heb nog niemand kunnen identificeren als lid van het ISA. De studentenvereniging die hem heeft uitgenodigd om te komen praten in Nederland. Maar ja, misschien vergis ik me wel... Ik denk dan aan jongens met baarden, maar... Misschien zijn er wel helemaal geen jongens met baarden die hem staan op te wachten. En uh, kijk ik verkeerd. Maar uh, ja. hij is er dus nog niet. Nee, we hebben hem nog niet gezien, maar het toestel is geland. Nou, uh, blijf even bij me, Roel. Als je hem ziet, dan horen we dat wel van je. Um, nou, want de Vrije Universiteit heeft het symposium met Al Haddad al eerder afgelast. U heeft dat waarschijnlijk wel meegekregen. Uh, dat vindt de directeur van debatcentrum De Bali een slechte zaak. En daarom heeft de directeur Juri Albrecht besloten dat het debat daar mag plaatsvinden. Ik heb nu contact met uh, Meehan Albrecht. Goedemorgen. De um, studentenvereniging heeft op de website staan dat het symposium in de balie is. is. Is het dus inderdaad zeker dat het debat bij u plaatsvindt? Um, uh, dat is nog niet helemaal zeker. Um, ik heb gezegd dat ze welkom zijn om een symposium hier te houden. Minstens ook um, uh, de mogelijkheid is tot een werkelijk uh, openbaar en open debat. Daarna of daarvoor. Of, um, uh, um, met... Um, uh, al Hadat. En um, daar zijn we over bezig. En als daar um, zeg maar uh, alle voorwaarden aan voldaan zijn in de zin van het is openbaar, het is uh, dan gaan we dat zo doen. Maar en dan kunnen zij in alle beslotenheid ook wat mij betreft een symposium houden. Uh -huh. uh, maar ik wil wel um, ergens de mogelijkheid hebben om in het openbaar met elkaar te spreken. Oh, Oké, okay. dus dat zijn de voorwaarden. In principe mogen zij een besloten symposium houden met al Hadat, maar dan moet er vooraf of na dat symposium door iedereen gesproken kunnen worden met al Hadat. Ja, of in ieder geval in de gebruikelijke balie-setting, balie zal ik maar zeggen. Met mensen op een podium en opponenten en deelname van de zaal en toegang van de pers. Oh, wow. ja. Oké. Okay. En uh, daar, daar, die, die studentenvereniging die, uh, begreep dat ook en die waren het daar helemaal mee eens. Ik heb uitgebreid contact met ze gehad gisteravond. Maar we moeten wel even zeker weten dat het ook allemaal zo kan. En dan gaan we het ook zo doen. Begrijp ik. Het GroenLinks ja. Tweede Kamerlid Tovik-Dibi heeft eerder al laten weten in debatten willen met al dat. Um, wie heeft u nog meer uitgenodigd? Ja, ik heb contact met uh, Dibi gehad inderdaad, met Tove Dibi. Um, eigenlijk ook omdat we hier niet al te lang geleden een ander debat hadden wat uh, over islam ging. Met Israat Manji, wat uh, nogal vreed verstoord werd door uh, uh, activisten met uh, geen goede bedoelingen. Uh -huh. uh, Sharia van Holland noemden ze zich en daar was Tove Dibi ook bij. Dus ik heb hem benaderd of hij ook bij dit debat zou willen zijn om te kijken of we uh, uh, um, uh, verder kunnen komen en verder kunnen praten. En daar voelde hij inderdaad voor. Uh, en ik ben nog bezig met anderen. En dat is nou een van de dingen waar ik even naar moet kijken of het ook allemaal kan. Zodat we ook inderdaad een open en goed debat hebben. En uh, dus uh, zodra ik dat weet kom ik daar weer op terug. Ja, ik heb uh, Joël Voordewind al voor u gevraagd vanochtend van de ChristenUnie. Uh, die wil niet. Wat oh, vindt dat u daarvan? Scheet, want bij, het oog op morgen, bij uw collega's van het oog op morgen zijn die... Um twee dagen geleden, dat hij er natuurlijk bij was, ja, tegen nou, mij. Hij, maar, zei, <laughs> van, hij zei vanochtend tegen mij, ik ga daar niet heen, want ik wil deze meneer niet spreken. Ik wil niet met hem in debat, hij roept op tot het geweld uh, en daar ga ik gewoon niet mee praten. Ja, nou goed, het is natuurlijk wel, we leven gelukkig en daar gaat het mij allemaal om in een vrij land. Hè. Voor de duidelijkheid: het gaat mij niet om uh, uh, het standpunt van deze, uh, van deze man, hè, deze al dat. Uh, ik heb begrepen van allerlei kanten dat hij ook hele vreemde standpunten heeft. Overigens zegt de studentenvereniging dat zij niet geloven dat hij die dingen gezegd heeft. Maar, ja. maar ja, het CD heeft toch duidelijk aanwijzingen dat hij die wel gezegd heeft. Het gaat mij niet om zijn uh, sharia-ideeën, absoluut niet. Het gaat mij uh, om het feit dat we in een vrij land leven en dat, de, uh, dat dingen strafbaar zijn, uh, is goed. Hè. Er zijn grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, maar niet vooraf. En het gaat mij erom dat de Kamer academische, niet academische vrijheid aantast. Het gaat me erom dat we in Nederland debat kunnen voeren met elkaar om verder te komen zonder dat we elkaar uh, verketteren. Maar. Ik begrijp heel goed, en dat is ook de lijn van de Amsterdamse gemeente... en dat respecteer ik ook heel goed... als er discriminatoren of antisemitische dingen gezegd worden... dan, dan is dat wel aan het OM en de politie. En zo hoort het ook. Ja. Kennelijk heeft de Kamer overigens geen vertrouwen meer in OM en politie... want die beginnen al met mensen te weren aan de grenzen. Mm -hmm. En daar maakt u zich zorgen over? Daar maak ik me zorgen om. Ja, ik maak me... Uh, dat vind ik... Kijk, ik geloof dat we in Nederland blij moeten zijn met onze grondrecht, grondwettelijke vrijheden. En ik geloof niet dat uh, die voortdurend door de Kamer benen moeten worden opgeschort. Zou het goed zijn, want Johan Voordewind wil dan niet praten... Maar zou het niet juist goed zijn als hij in gesprek gaat met Alhadad? Nou, dat is aan hen. Het is een vrij land natuurlijk. Je kan mensen niet dwingen met elkaar te spreken. Je kan een paard wel naar het water brengen, maar je kan het paard niet dwingen te drinken. Ja. Dus uh, ik vind dat de Bali schetst de mogelijkheid tot debat, maar mensen worden niet verplicht om aan het debat deel te nemen, natuurlijk. Uh, wanneer weten we of het allemaal doorgaat, meneer Albrecht? Nou, ik uh, hoop dat het toch echt tussen nu en uh, een uur wel te weten, want het moet. Uh, dan vandaag of morgen doorgaan. Natuurlijk. Ja, en we weten nog steeds ja. niet zeker, trouwens, of hij inderdaad in het vliegtuig zit. Hè? Want we hebben hem nog niet gespot. Dus, uh, nou. Nee, het schijnt natuurlijk. Nou, hij wordt wel binnengelaten op een gegeven moment. Dat opstelt. Dan zal hij zich niet aan het verzoek van de Kamer houden. Maar, um, uh, Ik begrijp wel dat hij. Ik begrijp tenminste dat hij vanochtend in een, in, uh, op een vliegtuig komt. Dat heb ik wel begrepen. Ik heb ook niet begrepen wanneer, precies. Nou ja, dat vliegtuig is geland. We weten nog niet of hij erin zit. Zodra we dat weten, dan melden we dat. Jullie Albrecht, bedankt. En als het doorgaat, succes met het debat. Dank je wel. 10 minuten over negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We hebben het al de hele ochtend over 144 4, 4 dieren. Dat hebben we niet voor niks. Het bestaat drie maanden. En het kreeg uh, in die periode zo'n 40.000 meldingen. Verslaggever Mijno Remmers is uh, inmiddels in De Beeld. Is van Soest naar De Beeld gereden bij Ron Looien, Woordvoerder van de Raad van Korpschefs, Meino. Nee, ja, en. Uh... Uh, voert ook het woord namens de, uh, ja, de animal cops, zoals ze dan uh, populair heten. We hebben het geprobeerd om met ze mee te gaan. Dat, dat kon zo snel niet, hè? Nee, u bent uh, niet de enige die daarom vraagt. We hebben de afgelopen maanden echt enorm veel mediabelangstelling gehad. En wat je merkt is gewoon dat de dierenagenten... <coughs> enerzijds uh, graag hun werk willen belichten... maar ze willen ook uh, aan het werk zelf. Ja. En uh, dat is niet uh, alleen te meelopen met media. En ze hebben een druk, want dat horen we net aan die getallen, hè? 40.000 meldingen. Dat zijn natuurlijk niet allemaal serieuze meldingen. Uh, daar zitten ook valse meldingen bij of dat het niet zo ernstig is. Wat me wel opvalt deze ochtend... Ja, ze hebben een stoomkussenschat van zes dagen... maar je moet echt veel van dieren, paarden, exoten, honden, katten weten. Daar moet nog veel gebeuren. Er moet nog veel gebeuren inderdaad, het is een nieuw initiatief natuurlijk. We uh, moeten even denken aan de jaren negentig, dat ook met de milieupolitie begonnen. Ja. Dan heb je het ook over een nieuwe uh, professionaliteit, vorm van specialisme. Ja, daar kan je ook niet als uh, politie van de ene op de andere dag van alles weten. Dus daarmee ook uh, inderdaad maak je dankbaar gebruik van de expertise van andere partijen. Dierenbescherming, inspecteurs, landelijke inspecteurs, die ook, dat hebben we vanochtend kunnen horen, hun kennis aandragen en zelf gelukkig weer meer tijd hebben voor andere dingen. Maar um, wat moeten we met de getallen? Is het, is het ook veel? Nou, dat is de vraag inderdaad. Van, uh, de mensen weten in ieder geval 1, 4, 4 goed te bereiken. Dat is in ieder geval een uh, grote pre. Ik denk, we hebben zonder uh, grote reclamecampagne toch een, een flinke Had gekregen. Niet alleen als nummer, maar ook uh, als dierenagent. Die sportjes lopen nu, hè, dat je zo'n koe in een getal als 1, 4, 4 ziet. Een beetje gefotoshopte koe en paard zie je dan. Ja, dat klopt. Maar daarnaast is het ook uh, de term, het begrip dierenpolitie... is natuurlijk uh, nu uh, verankerd uh, binnen de Nederlandse uh, samenleving. En dat ja. is natuurlijk iets waar we niet veel voor hoefden te doen in dat opzicht. Maar uh, wat je wel ziet, gewoon uh, aan de meldingen is... hoog. Maar uh, we hebben daarvoor natuurlijk ook als politie ook regelmatig meldingen gehad. Die hebben alleen niet uh, specifiek als dieren melding geregistreerd. Ja. Uh, het, het, het krijgt. Want in het begin werd het ook binnen de korpsen een beetje. Ja, Er werd wat laconiek over gedaan. We hebben toch uh, de georganiseerde criminaliteit. Uh, de Wietpas kwam eraan. De Taskforce. Uh, die moeten we daar niet de agenten op hebben? Uh, is het ook zo dat dat imago langzaam ook een beetje weggaat? Dat het wat serieuzer wordt? Uh, zeker, uh, ik denk als je kijkt, natuurlijk hebben we als een, een organisatie... een hele een grote, interessante organisatie waarmee we van alles nog had uh, bij ons passeert. Uh, Dierenleten, dierenverwaarlozing en dierenmishandeling... zijn een van de elementen, die vallen gewoon onder strafbare feiten. En wij zijn als politie ervoor om strafbare feiten uh, op te pakken. En, en daar hoort dit ook bij. Ja, en dat blijkt uiteindelijk ook achter de voordeur veel groter te zijn misschien wel dan we uh, dachten. Ook al, omdat als het wordt aangetroffen, dat hebben we vanochtend ook gehoord van de landelijke inspecteur... Er is vaak veel meer aan de hand op zo'n adres. Ja, dat hebben we van begin af aan ook een beetje gedacht. En dat wordt nu wel bevestigd. Het feit als mensen zelf hun dieren verwaarlozen of mishandelen... dan zie je dat ook terug in de gezinssituatie. Dus je komt op een andere manier uh, bij mensen binnen... waar je vroeger dus inderdaad uh, wat moeilijk achter de, de mishandeling kwam... en de verwaarlozing van familieleden, komt nu wat eerder uh, achter de deur. De verwaarloosde kat leidt ook tot huiselijk geweld op sporen daarvan. Onder andere, en we hebben natuurlijk ook, uh, ook met andere elementen te maken... als we nu al kijken naar internationale dierenhandel en dergelijke... dan zie je dat daar gewoon criminelen achter zitten. En dat is natuurlijk ook voor de politie is dat een interessante doelgroep. Ja, er schijnt grof geld verdiend te worden met handel in honden ook, hè? Onder andere uh, de handel in vogels is de afgelopen jaren ook wel uh, een van de dingen geweest... dat we als politie ook mee te maken hebben gehad. En dat gaan we nu verder uh, verfijnen. Ja, zie je dat er ook een verhuftering is, dus zo'n eigen tijdswoord, dat dat ook bij die dieren plaatsvindt dan? Ik denk dat het uh, altijd al gespeeld heeft. Alleen nu wordt het meer zichtbaar. De mensen gaan het eerder melden via 1 Maar daarnaast uh, zijn we natuurlijk ook als politie samen met de partners erop gefocust... om dit gewoon uh, goed aan te pakken. En dat zie je nu gebeuren. Hebt u zelf een dier? Uh, ik heb vroeger altijd heel veel dieren gehad, maar op dit moment niet. Nee, <laughs> maar wel de animal cops. Goed, uh, er zijn er nu 125. Het worden er 500. Ik denk dat we aan het eind van het jaar nogmaals eens een keer de balans op moeten maken. Of volgend jaar, dat je dan weet of er ook meer aan gedaan kan worden... en hoe het dan zit met het aantal meldingen wat binnen is gekomen. En daarmee sluiten we, uh, althans als het gaat over 144 af... maar die campagne, die loopt nog wel door. En het is een bende in de ruimte. Dat komt door al het rondvliegend puin van satellieten onder andere. De Zwitsers gaan het opruimen. Zometeen hoort u de details. Eerst uh, de details op de weg... Nederlands mooi. Lara, er staan nog acht files, 25 kilometer bij elkaar opgeteld. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A6 bij Almere, in de richting van Muidenberg. De weg is weer vrij, maar bij Almere Haven staat nog wel 3 kilometer file. Er is dus een vrachtwagen is stilgevallen op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij Utrecht staat die zelf tussen de knooppunten Lunette en Oude Rijn. 2 kilometer, daar is de rechte reis ook dicht. En ook een kapotte vrachtwagen aan de andere kant van Utrecht op de A28 naar Amersfoort, tussen Soesterberg Zerge staat 6 kilometer. Ook hier is de rechterij zo dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal Lara Rensen. Het is uh, kwart over negen. Straks meer over dat ruimtepuin. Eerst eens even uh, naar een uh, expositie. Ongestraft de gevangenis in voor een blik achter de tralies. De deuren staan er wel open in de Groningse Noorderlicht fotogalerie. Cruel and unusual. Oftewel vreed en ongewoon. Zo heet de expositie. Die is gewijd aan het gevangenisbestaan... in landen als Afrika, Rusland en Amerika. Het is het werk van zo'n elf internationaal fotografen... samengesteld door gastconservatoren Piet Broek en Hester Keizer. In de bak, op allerlei manieren, in allerlei werelddelen. Bij het inrichten klinkt toepasselijk Johnny Cash. Man die met mededogen over de gevangenen kon zingen... die ook voor hen zong, Hester Keizer. Hier zie je ze voor je, in Amerika... Daar rechtsboven, achter elkaar met die beruchte ketting aan hun voeten. Dit is een reeks van uh, Lizzie Sedin. Zij is een Franse fotograaf die al twintig jaar lang bezig is om uh, jeugd in gevangenissen te documenteren, overal ter wereld. Uh -huh. En dit is een serie uit Amerika die heet Prison Bootcamp, waar gevangenen heen gestuurd worden, jeugdige delinquenten, uh, om hen in een bootcamp te reformeren en terug te laten keren tot de, tot de maatschappij. Het lijkt op een kazerne, hoe ze daar met elkaar bezig zijn, hoe ze met exercities bezig zijn. Ja, het exercitiebeeld wat, wat hier ge, getoond wordt door Lizzie is ook inderdaad, dat is op de eerste dagen. En de technieken die ze gebruiken zijn ook uit het militaire wezen, daarom heet het ook een bootcamp. En dat wordt gebruikt, vertelden ze, om de jeugd die vaak dan uit gangs komt uh, op straten, om die hun autoriteit uh, te ontnemen... En uh, weer te opnieuw te laten opbouwen binnen de gevangenis volgens een ander model. Uh, dus ze zijn expres, extreem, autoritair en ook soms heel erg gewelddadig ten opzichte van de jeugd. Het zijn vrij heftige foto's. En het grappige is, is dat deze bewakers zichzelf als vaders van deze jongens zien. Ja, ze strenge hebben... vaders. Bijzonder strenge vaders. Sommige jongens hebben er heel erg baat bij, vertelde ze. Die vertelden dat aan haar. En anderen zeiden, ja, als je heel erg tegen mij schreeuwt, dan word ik echt geen beter mens van. De titel van de tentoonstelling is ontleend aan een heel oud wetsartikel. Ja, het is van de Engelse Bill of Rights... Uh, waarin staat dat gevangenen geen straffen moeten krijgen... die cruel en unusual, die vreed en ongewoon zijn. En niet in proportie tot hetgene wat ze gedaan hebben. Meer gevangenen beneden. Even de trap af in het pand van Noorderlicht. En daar zien we dan een heel stel van die lievertjes op een rij... Dit is een project ook uit Amerika van Alice M. Duur. Haar broer heeft jarenlang uh, in en uit gevangenissen gezeten, in de gevangenis gezeten, eruit gekomen. En zij vond in haar familiealbum Polaroids van zichzelf toen ze heel klein was. op bezoek bij broer in de gevangenis. tegen een geschilderde achtergrond. En dat maakte haar nieuwsgierig naar het beeld dat gevangenen zelf naar buiten kunnen brengen. Uh, naar familieleden, uh, intimie, uh, over. Zichzelf. En dat zijn natuurlijk altijd beelden tegen een geschilderde, fictieve achtergrond. Een waterval, een mooie tuin, uh, New York, uh, de grote stad, uh, duinen en de zee. En dit zijn beelden waarbij de gevangenen zichzelf geansigneerd hebben tegen... ook door hen zelf geschilderde achtergronden. Zij is correspondentie gaan voeren met honderden gevangenen. Dat kan in Amerika. En die hebben dus deze beelden met haar gedeeld. Ook op basis van het feit dat zij eigenlijk ook tot hen behoort. Omdat haar broer die ervaringen heeft gehad. Um, ik denk dat het voor hen wel heel goed is dat ze zichzelf in beeld kunnen brengen. En niet dat het door de gevangenis bepaald wordt. En dat ze dus een bepaalde vrijheid hebben om uh, zichzelf te enceneren en een identiteit te geven, buiten het gegeven dat ze alleen een nummer in de gevangenis zijn. Je zou bijna gaan geloven dat het heerlijk is in de gevangenis, maar zo is het natuurlijk niet. Ik zou zeggen, alles behalve als je... Verhalen hoort over eenzame opsluiting van mensen die 23 uur per dag geen hemel zien. En één uur per dag alleen in een kooi buiten mogen lopen. En dat is iets wat ze in Amerika veel meer hebben dan hier. Dat is jarenlang, soms 20 jaar lang, eenzame opsluiting. Er is een project boven in de tentoonstelling van Amy Elkins dat daarop ingaat. En die heeft geprobeerd over te brengen wat voor identiteitverlies... En dat met zich meebrengt. Dat komt hier in Groningen in alle vrijheid wel heel indringend aan. De eenzaamheid van de gevangenen... die natuurlijk ook een resonantie heeft in onze eigen eenzaamheid als mensen. De gevangenen zijn ook mensen, net als wij. En dat is het mooie aan sommige van deze projecten... is dat ze laten zien dat ook mensen die tot nummers zijn geworden... dat we daar nog iets van kunnen meekrijgen. Dat, dat zij hen ons tot voorbeeld kunnen eh, dienen... in hoe zij binnen dit systeem nog hun menselijkheid bewaren. U hoorde gastconservator Hester Keizer over de tentoonstelling Cruel and Unusual. Het barre gevangenisleven in foto's in Groningen. Te zien dus in Noorden ligt de fotogalerie. Jeroen Wielart maakte deze bijdrage. Tien minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is maar een bende in de ruimte. En het propere Zwitserland kan dat afval in de ruimte niet meer aanzien. De Zwitsers gaan daarom een satelliet bouwen... die het ruimteafval moet gaan opruimen. Daar praat ik over met wetenschapsjournalist Govert Schilling. Govert, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ja, ik wist niet dat de Zwitsers bezig waren met ruimtevaart. Nou, het is ook niet heel veel wat ze doen. Ze hebben in totaal twee piepkleine satellietjes gelanceerd. Die, zijn, die worden Pico-satellieten genoemd. Die zijn niet veel groter dan... een. Ja, dan een wekkerradio ongeveer, die doen wel metingen. Maar uh, ja, de Zwitsers die zijn natuurlijk net als alle andere landen... heel erg begaan met uh, uh, de toekomst van de ruimtevaart. Want in de toekomst zou het wel eens onmogelijk kunnen gaan worden... om nog ruimteschepen te lanceren... vanwege alle rommel die om de aarde draait. Ja, maar goed. Al die rommel krijg je natuurlijk niet weg... met uh, twee uh, Pico-satellietjes, kan ik mij voorstellen. Nee, nou, die, die Pico-satellietjes hebben ze een tijd geleden gelanceerd. En wat ze nu weer aan het voorstellen zijn, is een soort vuilniswagen in de ruimte. Oh, okay. Die de rommel kan gaan opruimen. En die willen ze als eerste gaan toepassen op hun eigen satellietjes. Want ja, hè, de vervuiler moet voor, voor zijn eigen, eigen troep zorgen natuurlijk. Uh, als een soort demonstratievlucht. En dan hopen ze in de toekomst datzelfde concepten kunnen verkopen aan andere ruimtevaartinstanties. En? Zie jij dat dat, dat mogelijk is om nou, dat uit te breiden inderdaad en die rommel weg te krijgen? Ik wat je in ieder geval moet zeggen is dat de Zwitsers goed zijn in PR. Want over de hele wereld wordt over dit plan gesproken. Maar als je eventjes goed leest... dan realiseer je dat dit totaal geen oplossing is voor het grote probleem. Want wat je met dit idee kan doen... ze, ze willen een simpele satelliet uitrusten met een soort tentakels. Mm -hmm. Die tentakels grijpen dan het stuk ruimtepuinbeet, dus de satellieten die we opruimen, die houden ze als een soort, als het ware in een soort klem. En dan vliegen ze samen, gestuurd door die vuilnis satelliet, vliegen ze samen de Aardse Dampkring in om daar te verbranden. Maar ja, dan realiseer je wel dat je voor elke vuilniszak één vuilniswagen nodig hebt. En dat wordt een hele dure aangelegenheid. En bovendien, met dat tentakelsysteem kun je misschien wat satellieten opruimen. Die zijn lekker groot, die kun je beetpakken. Maar je kunt er niet een, een schroefje of een moertje of een onderdeel van een geëxplodeerde raket mee pakken. Dus al die tienduizenden kleine brokstukken kun je op deze manier echt niet opruimen. Nee, maar wat zit erachter dan om dit zo te brengen bij de, bij de Zwitsers? Nou ja, toch uiteindelijk de hoop dat er... Uh, uh, NASA, ESA, misschien uh, kleinere ruimtevaartmogendheden... belangstelling hebben om dit systeem aan te kopen... voor het opruimen van hun eigen grote satellieten. Als je een grote kunstman hebt die onklaar is geraakt... Uh -huh. en die tuimelt maar gewoon door de ruimte... dan komt hij een keer in de aardse dampkring terecht. En dan weet je niet waar die, waar die precies neerkomt. Dat hebben we de afgelopen maanden een paar keer meegemaakt. Dat kan gevaar opleveren. Dus een land kan er baat bij hebben om voor een grote satelliet te zeggen... nou, ik bestel even de Zwitserse vuilnisdienst. Uh, ja, dienst. precies. Ja. Dat kost dan een flink aantal miljoenen. Uh -huh. Maar... Uh, het probleem van het ruimteafval opruimen, ja, dat ga je hier niet, echt niet meer redden. Nee, en dat kleine ruimteafval waar je het eerder over had, kan, kan dat ook kwaad? Ja, dat kan buitengewoon veel kwaad. Er is namelijk veel meer van. Dat is toch een beetje als met het gewone afval op straat. De, de grote dozen van de net aangekochte tv, die zijn zeer zeldzaam. En het zwerfafval en de flesjes en de blikjes en de dropjes, daar is veel meer van. Dat is in de ruimte ook het geval. Van het kleine grut is veel meer. Maar al die brokstukjes hebben wel allemaal die snelheid van. Pak een beetje zo'n 8 kilometer per seconde. En ja, dat heeft dus een enorme impact als dat met iets in botsing komt. Dat is hetzelfde als dat ik een, een klein kogeltje van een paar millimeter in jouw gezicht gooi. Gewoon, ja, dat, dat is misschien vervelend, maar dat doet verder niks. Maar als het uit de loop van de pistool komt, ja. met een hogere snelheid, ja, dan uh, heb je andere gevolgen. Ja, Govert, dankjewel. Oké. Okay. Door naar dierenactivist Erwin Vermeulen, want er is nieuws over hem. Uh, hij heeft twee maanden vastgezeten in Japan. Hij is vrijgelaten. Hij is in december opgepakt omdat hij een dolfijnjager zou hebben mishandeld. Uh, ik heb nu contact met Ad Vermeulen, dat is de vader van Edwin. Meneer Vermeulen, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer heeft u gehoord dat uw zoon is vrijgekomen? Nou, wij werden een uurtje geleden gebeld door een vriend van Erwin... dat hij op internet had gezien dat hij binnen een paar uur vrijgelaten zou worden... We waren allemaal internet aan het afstruinen toen Erwin zelf belde. En die had pas een kwartier daarvoor gehoor, gehoord. Dus wij wisten het een half uur eerder dan hij zelf wist. Hmm, maar toch was het, moet er een aangename verrassing zijn geweest Dat was een aangename verrassing. Ja, we hadden er al een beetje op gehoopt gezien uh, gisteren. Toen had de rechter al vrij ge, uh, geëist eigenlijk dat hij vrijgelaten zou worden. Toen heeft de verdediging uh, naar een hoger gerechtscollege gegaan om dat te voorkomen. En de hoge gerechtscollege heeft vanmorgen geoordeeld dat de, uh, dat de aanklager geen recht van spreken had en dat hij vrijgelaten moest worden. De enige beperking die hij heeft is dat hij niet naar Tajima. mag. Oké, okay, hij mag niet meer daar in de buurt komen. Hij mag daar niet in de buurt komen, ja. nee. Hoe is het met hem? Hoe klonk hij? Hij klonk goed. Optimistisch. Hij zegt ik ga nu eventjes eerst warm eten, want hij heeft twee maanden niet gehad. En ik ga een warm bad nemen, want dat heb ik ook twee maanden niet gehad. Ja, de, uh, is hij wel goed behandeld? Heeft hij daar iets over gezegd? Nou, ja, heeft hij nu niet over de telefoon gesproken... want berichten zijn dat hij tien kilo afgevallen is... in een koude cel gezeten heeft... en twee keer in de week een emmertje warm water kreeg om zich te wassen. Ja, dat is bepaald geen goede behandeling. Uh, Enig idee waarom hij nu vrijgelaten is? Nou, omdat uh, gisteren in de... De, gisteren was zeg maar de laatste uh, verhoren. En toen heeft de verdediging aangevoerd dat uh, Erwin, uh, door, dat de getuige die door in, vanuit Amerika ingevlogen was, duidelijk verklaard had dat Erwin niet in staat was geweest om een duw te geven. Omdat hij in de ene hand uh, met een walkie-talkie bezig was en in de andere hand een statief met camera en met telelens vast had. Ja. Dat, uh, uh, dat de uh, man die zegt geduwd te zijn, dat hij een schammetje had. En uh, er was nog een argument dat DNA uh, negatief was geweest. Oké, okay, dus er bleef eigenlijk dus niks van we het verhaal konden over. Dus niet aantonen dat Erwin die man aangeraakt had. Nee, dus er bleef, bleef de eigenlijk niks van de, het verhaal over, meneer? Wat zegt u? Er bleef eigenlijk niks van het verhaal over? Nee, er bleef niks van... over en ook niet meer van de uh, aanklager... want die ging geen gevangenisstraf meer eisen... maar een boete van 100.000 yen. Wat nog geen 1000 euro is. En toen besloot de rechter: van. Uh, ik ga mee met de verdediging, Erwin moet vrijkomen. Mm. Toen had de aanklager nog het recht om een hoger, uh, hogere uh, gerechts, uh, Hoe heet het? Een hogere kort. Uh, voor te leggen. Dat heeft hij toen gedaan. in een poging Erwin nog een vast te houden. Maar de hogere gerechtscollege heeft ook geoordeeld in de geest van de lage rechter en geordoneerd om hem vrij te laten. Oké. Okay. Is dit voor u nu afgerond, meneer Vermeulen... of gaat u nog een schadeclaim indienen namens de familie? Nou, kijk, uh, uh, natuurlijk heeft C-Shepard uh, heel hoge kosten gemaakt. Uh, uh, Erwin die heeft ook uh, derde van inkomsten gehad... en die had gewoon moeten werken op dit moment. Mm -hmm. Ook bij de kruismaatschappij, waar hij als uh, chief engineer in dienst is. Wij hebben kosten gemaakt. Kijk, als daar ook achter is, zullen wij met Sea Shepherd gaan overleggen wat de mogelijkheden zijn. Om eventueel nog te uh, ja, nou, Om te kijken te of je iets uh, moet komen aan de kosten. En voor Sea Shepherd is het belang natuurlijk vele malen groter dan voor ons. Want ja, die advocaatkosten ja. zijn gigantisch natuurlijk. En weet u wat uw zoon nu gaat doen? Hij uh, moet nu in Japan blijven tot de 22 e mm -hmm. Want dan is de uitspraak... Dan heeft hij de 24e staat er een persconferentie in Japan gepland. met g Shepherd en mijn zoon. Meteen na die conferentie zal hij naar huis vliegen. En dan denk ik dat hij de 26e in Nederland ongeveer aankomt. Kijk eens aan, nou dat gaat toch allemaal heel snel opeens. Ad Vermeulen, vader van Edwin Vermeulen, dierenactivist, die twee maanden vast zat in Japan en vrijgelaten is. Meneer Vermeulen, dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Zo zijn we aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. We hebben nog geen nieuws over uh, de omstreden uh, Iman al-Haddad. We weten niet of hij in dat vliegtuig zit wat geland is vanochtend. Het KLM-vliegtuig geland vanuit Heathrow op Schiphol. Zodra we dat weten, dan melden we dat uiteraard. En dan melden we ook, hoor, als we dat weten, of er een debat komt in de Bali... zoals eerder aangekondigd. We gaan door naar de collega's van de KNRO, Sven Kokkerman. Goedemorgen, wat heb jij in je uitzending? Dag Lara, goedemorgen. Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën. Met hem ga ik praten over zijn overweging om de btw op voeding te verhogen van 6 naar 8 procent. En dat gaat ons dus allemaal aan, gaat ons raken in onze koopkracht. Verder de HP-laptop die je misschien hebt, een tv van Samsung, een iPad, die komen allemaal uit China en die worden gemaakt in fabrieken... waar de arbeidsomstandigheden heel slecht zijn. En een van de grootste spelers op de markt is Apple... en die gaat nu onder druk van consumenten de werkomstandigheden onderzoeken. En de aartsbisschop Wim Eijk wordt uh, gecreëerd, zoals dat heet, tot... Kardinaal dit weekend. Ook daar gaan we het over Dank hebben. Zo. Allemaal na half tien, hier is het nieuws met Doorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. De PvdA schurkt niet aan tegen de SP en de fractie staat achter Job Cohen. Dat zei de voorzitter van de PvdA Spekman in het NOS Radio 1-journaal. Hij spreekt het bericht in de Telegraaf tegen dat ongeveer de helft van de PvdA-fractie Cohen niet meer ziet zitten.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 Positieve stemming op de Japanse beurs heeft te maken met de meevallende Amerikaanse macrocijfers. En de hoop dat de Eurolanden akkoord gaan met het steunpakket aan Griekenland. En in Libië wordt gevierd dat vandaag, precies een jaar geleden, de opstand begon tegen Gaddafi. Opstand leidde in oktober tot de val van de dictator. Er zijn maar weinig officiële festiviteiten. Er is wel een bijeenkomst in Benghazi, de stad waar de revolutie begon. zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMW verkeersinformatie. Op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort staat tussen Soesterberg en Maarn 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreissel is dicht. Als je vanuit Utrecht naar Amersfoort wil, kan je omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het kabinet overweegt een btw-verhoging op voedsel. Staatssecretaris Frans Wekers berekent wat ons dat gaat kosten. Apple zwicht voor de druk van consumenten en onderzoekt Chinese fabrieken. Onduidelijk medicijngebruik van ouderen levert gevaarlijke situaties op... en het optometumeur van Siska Dresselhuis. Het is 2 over half 10. Dit is de Cairo met Goedemorgen, Nederland. <tieden> Roy Ekens is vanochtend in Velzen. In Europa gaan stemmen op om elektrische fietsen op te voeren. Dat is levensgevaarlijk, zo waarschuwt de Rijvereniging. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Frans Wekers, de staatssecretaris van Financiën... overweegt het lage BTW-tarief op termijn te verhogen van 6 naar 8 procent. Dat zou betekenen dat we voor primaire levensbehoeften als voeding... voortaan ruim een miljard euro per jaar meer moeten gaan betalen. Meneer Wekers, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom doet u dat in een periode van economische neergang... als de koopkracht toch al onder druk staat? Nou, het is niet de bedoeling om met extra belastingopbrengsten... in de sfeer van BTW ook meer geld binnen te halen. Het is de bedoeling om daarmee de belasting op werk... belasting op arbeid te verminderen... Nederland zit vrij laag in Europa als het gaat om belasting op consumptie. En uh, we zitten erg hoog als het gaat om belasting op arbeid. Ja. En het zou goed zijn voor de economie, het zou goed zijn voor de werkgelegenheid als we daar een verschuiving in aanbrengen. Ja. En uh, ik heb gekeken binnen het fiscale systeem, als ik een dergelijke schuif zou aanbrengen, dan levert dat extra banen op. Ja, maar dat is dan goed voor werkgevers, want minder belasting op arbeid. Maar slecht voor consumenten die gewoon hun eten moeten kopen in de supermarkt. Nee, het is goed voor werknemers, want die houden netto in de portemonnee meer over. En uiteindelijk maken die werknemers en maken uh, uh, mensen die inkomstenbelasting betalen. die maken zelf wel uit wat ze doen met het geld, uit, uh, met het geld wat in hun portemonnee zit. Maar hoeveel gaat het dan schelen? Uh, nou, het, uiteindelijk uh, scheelt het uh, voor de schatkist uh, niks, want het is een verschuiving. Uh, mensen krijgen extra in de portemonnee, maar als ze gaan consumeren zijn ze wat meer kwijt. Maar wat scheelt het per saldo? Ja, het uh, creëert extra banen en dat vind ik interessant. Ja. De Tweede Kamer heeft mij gevraagd om eens een paar scenario's uit te werken. Dat uh, wil ik uh, voor de zomer gaan doen. Waarbij ik natuurlijk ook kijk naar uh, uh, dingen als grenseffecten. En waar ik vooral veel oog zal hebben natuurlijk voor koopkracht voor mensen. Want ja. mensen moeten niet het gevoel hebben dat ze een oor worden aangenuid. Maar ja, weet u meneer Wekers, uh, belasting op arbeid merk je nog niet eens zozeer. Maar misschien behalve één keer per jaar bij je belastingaangifte. Maar als je elke dag in een supermarkt komt... of één je per week hoe vaak je boodschappen doet en je ziet dat de prijzen daar gestegen zijn, dat merk je wel. En we weten dat het consumentenvertrouwen laag is, dat mensen op dit moment de hand op de knip houden. Bent u niet bang dat het alleen nog maar erger zal worden? Nee, dat, uh, dat denk ik niet. Mensen zullen toch boodschappen moeten doen. Mensen zullen toch uh, naar de kapper blijven gaan of zullen ook de, uh, de schilder in de arm moeten nemen om het huis te laten schilderen ze zullen ook naar de schoenlappen uh, moeten. Maar kijk, mensen merken het natuurlijk wel uh, elke maand uh, op hun bankrekening en in hun portemonnee. Daar gaat het mij om, dat mensen netto meer overhouden. En dus het is een vestzak-broekzak operatie. Uh, macro gezien uh, is het een vestzak uh, uh, actie? dat klopt. Maar uh, het levert uiteindelijk werkgelegenheid op. En dat vind ik interessant. Dat vind ik in deze moeilijke tijd extra interessant. Het is vandaar dat ik uh, met dit soort ideeën kom. Hoeveel werkgelegenheid gaat het opleveren dan? Nou, enkele tienduizenden banen zouden het kunnen opleveren. Ja, zou het kunnen opleveren of gaat het opleveren? Nou ja, dat uh, zou het kunnen opleveren. Dat, uh, dat hangt er vanaf hoe dat je het exact gaat uh, terugsluizen. Maar, uh, en, en, en hoe groot de stap is die je zet uh, in de sfeer van uh, uh, minder belasting op arbeid... en meer belasting op consumptie. Ja. Maar dat soort effecten die zal ik uh, de Tweede Kamer ook meegeven. Want uiteindelijk moet het wel een win-win-situatie zijn natuurlijk. Met hoeveel wilt u de belasting op arbeid gaan verlagen? Nou, dat hangt er vanaf uh, uh, hoeveel we de, b de btw zouden verhogen. Hoeveel we de uh, belasting op consumptie zouden verhogen. Als we, uh, als we een paar procent... Uh, zetten op het uh, lage btw-tarief en we zouden het hoge btw-tarief bijvoorbeeld ook met 1% verhogen. Ja. Dan uh, kan er van alle schijven zo'n 2% af. Maar uh, je kunt ook wat voorzichtiger zijn en zeggen van nou, we uh, doen het uh, uh, we beginnen met een klein stapje. Nou, dan zou er een half procent af kunnen van de tariefschijven. Als je dus het lage tarief van 6 naar 8 maar, zou brengen. Nou moet u maar één ding uitleggen. Want u wilt het lage btw-tarief verhogen van 6 naar 8 procent. Dat is 2 procent. En u hebt het nou over het verlagen van de belasting op arbeid. Met een half procentje. Ja, het is natuurlijk zo dat... Uh, uh, dat... Wij hebben een deel van de uh, goederen en een deel van de diensten, die vallen onder het lage tarief. Maar het overgrote deel, dat valt onder het algemene tarief van 19%. Ja. Bijvoorbeeld als u kleding aanschaft, of u schaft ja. een, um, een... televisie een, aan, een of een auto, aan, of een auto, ja. een televisie, of een stoel, daar betaalt u 19% over. Ja, en die mensen... dus de, meeste goederen, de meeste goederen, daar betaalt u 19% over. Ja. Maar goed, u zegt net zelf, het is een vestzak broek broekzak operatie En als je de btw-tarief in het lage tarief met 2% verhoogt... en u verlaagt de belasting op arbeid met een half procentje... dan is dat toch geen vestzak-broekzak meer? Dan, is dat, dan zit procent tussen. Als ik, ik bedoel, nee, ik ben hart, geen rekenwonder, en... maar dat kan ik nog wel. Nee, maar um, um, de mensen geven toch niet een hele portemonnee uit... aan uh, de goederen en diensten die in het lage tarief zitten. Mensen geven hun, uh, geven hun geld uit aan tal van dingen... En als ik kijk naar nou alleen de uh, boodschappenkar. Als uh, het verlaagde trief van, uh, van 6 naar 8 procent zou gaan. Ja. in zijn algemeenheid. Hè, dan uh, gaan wat arbeidsintensieve diensten. zoals de schilder, de kapper, uh, de schoenlapper. die gaan dus ook naar 8 procent. De boodschappenkar zou dan naar 8 procent gaan. en ja. ook de diensten in een restaurant. Nou, dat levert in totaal anderhalf miljard op. Ja. En uh, de boodschappen maken daarvan uh, ongeveer 640 miljoen uit. Ja, goed. Uh, lagere inkomensgroepen hebben natuurlijk wel. Te maken met het feit dat het vrijwel hun hele salaris opgaat aan het doen van boodschappen? Nee, uit onderzoek blijkt dat dat niet het geval is. Het onderzoek blijkt dat, uh, dat het ongeveer gelijkmatig verdeeld is. Ja. Lage inkomensgroepen geven ongeveer net zoveel uit aan uh, zaken die in, het oog, die in het hoge trief zitten ja. uh, uh, dan uh, andere inkomensgroepen. Ja. Dus ik zal ook wel heel zorgvuldig kijken naar koopkrachteffecten. Want Juist. zeker ook in deze tijd willen we natuurlijk de laagste inkomensgroepen niet treffen. Goed. Wanneer komt het voorstel uh, in concreto richting de Tweede Kamer of nou, richting de ministerraad? Uh, ik probeer uh, ergens voor de zomer een paar scenario's te schetsen, ja. die te voorzien van, uh, van alle effecten. En dat ga ik met de Tweede Kamer bespreken. Is dit ook nog afhankelijk van de CPB-cijfers die komen begin maart? Deze discussie staat daar los van. De dus discussie... ook als het hartstikke goed gaat met de economie, gaat u het nog doen? Deze discussie staat er los van. Ik heb uh, uh, deze ideeën uh, ongeveer een jaar geleden bij de Tweede Kamer neergelegd de uh, Tweede Kamer heeft daar afgelopen woensdag met mij over gedebatteerd... en ja. heeft mij gevraagd om die zaken wat nader uit te werken. Ja, de en kamer... dat ga ik doen. Maar de Kamer stond niet te springen van enthousiasme toen, hè? Toen niet, maar uh, inmiddels is uh, de Kamer wel wat enthousiaster. Goed, we wachten het af. Frans Weker, staatssecretaris van Financiën. Ik dank u zeer voor uw tijd. Graag gedaan. Ik ga er nog even over doorpraten met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Want als we met z'n allen 2% meer moeten gaan betalen voor ons eten... dan uh, zullen we dat misschien wel gaan merken in de supermarkt. Mark Janssen, directeur van het CBL. Goedemorgen. Nou, u kunt banen gaan creëren, dat is fijn. Nou, ik geloof dat, uh, dat eten en drinken duurder gaat worden. En dat, uh, dat vinden we helemaal niet fijn. Nee, wat zullen de effecten daarvan zijn, denkt u? Nou ja, kijk, eerst uh, en vooral voor, voor onze eigen branche uh, dat maar eventjes aangeven dat we inderdaad grensverkeer gaan uh, zullen zien. Dat er, uh, dus, er zijn natuurlijk 4.200 supermarkten in Nederland, waarvan honderden in grensstreken. En uh, ja, mensen zullen toch snel de auto in springen. En uh, zeg maar supermarkten, winkeliers krijgen het daar uh, erg moeilijk uh, waarschijnlijk. En faillissementen zijn dan wat mij betreft ook niet uitgesloten hoor. Wat bedoelt u? Nou, de, de, zeg maar voedsel wordt duurder in Nederland en uh, mensen gaan dan toch kijken van uh, dan ga ik het misschien over de grens halen waardoor je gewoon minder omzet hebt en uh, de kosten stijgen toch al voor, uh, voor levensmiddelen door allerlei mondiale effecten, de grondstoffen worden duurder, de inkoop wordt duurder ja. en we willen voedsel wel betaalbaar houden voor de consument natuurlijk. Dus daar waar de staatssecretaris zegt ik wil banen creëren zegt u dit gaat faillissementen opleveren en dus verlies van arbeidsplaatsen. <lacht> Nou ja, we krijgen te maken met een ordinaire belastingverhoging van 2%. Dat gaat in ieder geval voor de supermarktbranche 640 miljoen euro kosten voor de consument. Uh, ja. Kijk, en, de, en aan de andere kant wordt dan de, de worst voorgehouden van dan gaan we lastenverlichting toepassen op, op, op, op inkomen. Ja. ja, dat is een belofte, hè? En het is maar de vraag of die ooit komt natuurlijk. En als die er is, zal die ongetwijfeld tijdelijk zijn. En belastingverzwaringen, tot in de eeuwigheid zit je daar dan vast. Met, met andere woorden, u denkt, u denkt dat de staatssecretaris sowieso dat uh, btw-tarief wil gaan verhogen... en dat we dan nog maar moeten zien of we er ook een inkomen op vooruit gaan in de inkomstenbelasting? Nou, als het aan ons ligt, gaat hij dat niet verhogen. Want wij willen gewoon uh, niet dat er een kostenverhoging komt... waar geen enkele toevoeging tegenover staat. Dat is gewoon pure lastenverzwaring voor, uh, voor de burger, voor de consument. Uh, ja, en het is maar de vraag of al die compenserende maatregelen. en zeker als het een vestzak-broekzak-operatie is... zoals ik de staatssecretaris hoorde zeggen... ja, je gaat zoveel over je heen halen. Je, je komt in een negatieve spiraal terecht. Want, weet je, op een gegeven moment worden, worden levensmiddelen duurder... Voor, uh, voor de gemiddelde burger. En dan gaan de vakbonden misschien weer eisen... Om dat Te compenseren door hogere loonkosten. Ja. En zo blijven we in een negatieve spiraal en naar reden nee, gaan we ze allen. En dan komt er van die nullijn van Bernard Windtjes u wel bekend ook niks terecht. Nee, dat, uh, dat staat dan ook weer op de tocht natuurlijk. Dus oh. ik zou zeggen, ja, begin er gewoon niet aan voor de eerste levensbehoefte. Mensen kunnen niet de keuze maken van we gaan wel een beetje minder eten. Uh, eten moet gewoon betaalbaar en beschikbaar blijven. Goed, u pakt de telefoon en u gaat al die Kamerleden platbellen. Vandaag heb ik het vermoeden. Platbellen, absoluut. Ja. Mark Jansen, directeur van het Centraal Bureau levensmiddelenhandel. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Langs de dijken van het IJsselmeer liggen momenteel stapels met kruiend ijs. Hoe komen de ijsbrokken aan hun lichtblauwe en zachtgroene kleur? Dat is de vraag die we gaan voorleggen aan... Emeritus hoogleraar natuurkunde Jo Hermans. Dat komt omdat ijs zich gedraagt als een kleurfilter. En om dat te beseffen moet je je eerst realiseren dat het witte licht dat op dat krui ijs valt... bestaat uit alle kleuren van de regenboog. Rood, oranje, geel, groen, blauw, violet. En de grap is nu dat ijs, of water in zijn algemeenheid, dat houdt vooral rood tegen. Oranje al wat minder, geel nog minder. Maar groen, blauw en violet, die gaan er gewoon ongehinderd doorheen. Dat betekent dus dat als je. ...kijkt wat er voor licht door dat krui in de ijs komt... ...dan is dat vooral groen en, en blauw. Waarmee de verklaring is gegeven, heeft u ook een vraag bij het nieuws... Speelt u ons dan vooral naar Goedemorgen goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Velsen. <middels> Verrassend dichtbij, hier is Roy Heerkens. Nou, we stappen op. Ik heb hem op uh, de hoogste stand gezet, stand 3. Dan gaan we nu trappen. En dan trekt hij uh, ontzettend snel op... Even uitkijken hier voor uh, met de auto. Daar ga ik eventjes uh, omheen. Dat trekt snel op, zo'n elektrische fiets. Ja, het fiets zalig, ja. Kan niet anders zeggen. Sascha Boedijn, secretaris van de afdeling Fietsen van de Rijvereniging. Ja, we fietsen ondertussen gewoon door. Laat ik eventjes kijken wat uh, de maximale snelheid is. Die je kan halen. Ik rij nu al 25 kilometer uh, per uur. Uh, klopt. Uh, je kan maximaal 25 kilometer met deze fiets fietsen. En, uh, maar je moet wel, het is een fiets, je moet blijven fietsen. Het is, uh, als je niet uh, trapt, dan ga je ook geen meter vooruit. Dus het is een fiets. Europarlementariër Ruhle wil het vermogen van elektrische fietsen kunnen verhogen. En de fietsindustrie verenigt in rijvereniging die is tegen het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen. Laten we even hier even uitkijken, even een bochtje terug opmaken. Wa waarom zijn jullie er tegen? Uh, de reden dat wij tegen zijn is met name heeft een veiligheidsoverweging. Uh, meer vermogen in een fiets betekent ook een hogere acceleratievermogen. En dus een betere voertuigbeheersing. En dat brengt veiligheidsrisico's met zich mee. Je moet het eigenlijk zien als een... Uh... Uh, een ongetrainde uh, rijder in een uh, Formule 1 wagen zetten... met een krachtige motor en dan ongetraind de weg opzetten. Als ik zie hoe snel die optrekt... dan uh, kan dat zeker in een drukke stad al best wel voor gevaarlijke situaties uh, zorgen. Ja, Daarom heb je ook verschillende standen op die fietsen. Je kan hem power zetten of, of niet aanzetten. Je kan ook zeggen, ik, ik wil hem nu niet als ondersteuning gebruiken. Uh, dus mensen moeten altijd wel eventjes wennen met, uh, om op een e-bike te fietsen. Dus vandaar dat... Uh, ja wij ook niet voor zijn om het nog uh, meer vermogen te geven. En laat even een klein stukje fietsen er zit hier verderop ook een fietshandelaar. Bovendien lijkt het me ook lastiger voor andere weggebruikers, bijvoorbeeld automobilisten die denken nu al vaak hé, dat is een fietser. Met uh, bijpassende snelheid. En op zo'n elektrische fiets ga je best hard. Bijna net zo hard. Ja, als een, uh, als een brommer. Ja, precies. Het is niet alleen voor de gebruiker uh, gevaarlijker. Maar ook voor de medegebruiker. Want jullie hebben Maxime Verhagen, de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie opgeroepen binnen de Raad voor uh, Concurrentievermogen in Europa verantwoordelijk voor dit onderwerp uh, tegen te stemmen. Er wordt hoogspel gespeeld om ervoor uh, te zorgen dat uh, die elektrische fietsen niet opgevoerd gaan worden. Nou ja, wij vinden e-bike is een heel belangrijke... levert een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit... gezondheid en duurzaamheid van de, van de samenleving. Dus voor ons is het belangrijk dat de e-bike een fiets blijft. En uh, minister Verhagen zal nu moeten stemmen in het Europese parlement... over dit amendement. Dus vandaar dat we hem hebben aangeschreven. Fiets eventjes geparkeerd tegen een stalen hek. Rijwielspecialist André van Velzen in Velzen. klopt de zaak eventjes binnen. Die verkoopt elektrische fietsen. Nu gaan er stemmen op in Europa om uh, de beperking bij elektrische fietsen eraf te halen... Hè, zodat ze harder dan 25 km per uur uh, gaan. Wat vindt u daarvan? Ik vind het geen goede zaak. Het zijn vaak oudere mensen of mensen met kinderen gehandicapten... Uh, die dus uh, niet in kunnen schatten hoe hard zo'n ding dan kan. Ik heb een man gehad die uh, constant ongeluk kreeg omdat hij dus te hard ging. En die reactie die had. Het is nu eigenlijk al vrij lastig om zo'n fiets te beheersen, zegt u. Ja, ja, ja, want ze gaan natuurlijk behoorlijk snel op, zijn ze op gang. Opgevoerde elektrische fietsen. Bij de vereniging Rai moeten ze er niet aan denken. Tot zover wel ze. Maar de laatste woorden, althans voorlopig, van Roy Heerkens. Straks, Apple zwicht voor de druk van de consumenten... en onderzoekt omstandigheden in Chinese fabrieken. Maar eerst... 3, 2... One, go! Deze dag, 1952. Voor Nederland was een zilveren medaille weggelegd. Weg Kees Broekman zou die behalen door een uitstekende tijd in zijn race tegen de Oostenrijke Mansplaat. Ja, deze dag in 1952 wint Kees Broekman de eerste Nederlandse medaille tijdens de Olympische Winterspelen. Broekman was de eerste lange baanschaatser die op wikingsschaats van bedenker Jaap Haverkotter schaatste. Zijn zoon Joop maakte oma Kees van dichtbij mee. Even kijken, ik ben van 47, dus ik was 6. Dus ja, als kind werd je wakker en dan, uh, dan lag er weer zo'n man te slapen. Dat was dan ome Kees. Want die was er met mijn pa naar, uh, naar de training geweest. En die kon dan niet meer naar huis toe. En dan bleef je slapen bij ons. Dat was gewoon ome Kees. Meer was het niet. Want mijn vader was zelf ook schaatser. In die tijd, ja, je bent ermee opgegroeid. Dus uh, je keek heel anders tegen die mensen aan dan, uh, dan de mensen die er uh, niet mee uh, geconfronteerd worden, werden constant. In die leeftijd uh, kijk je nog niet zo op naar uh, de sportmensen. Vooral niet als gezorg. Uh, gewoon als huisvriend over de vloer komen. He, dat is natuurlijk een grote verschil. In de bossen bij Overveen liepen deze dagen vier kabouters. En dat is iets wat niet iedere dag te filmen valt. Achteraf bleken het echter Nederlandse schaatsenrijders te zijn... die er trainen voor de Olympische Winterspelen 1952... en die zich voor het eerst in het officiële kostuum vertoonden. Hier oefenen de mannen, onder wie Kees Broekman... die straks op het gladde ijs in Noorwegen... de kleuren van Nederland moeten hooghouden. Kijk, in die tijd werd het toch nog ietsje minder... Uh, tegen aangekeken als tegenwoordig. Hè. Tegenwoordig met al de, ja, de communicatiemiddelen die we nu hebben... is het allemaal veel groter en uitgebreider. In die tijd was het allemaal veel kleinschaliger. Dus uh, een nationale, ja, nationale held was hij toen waarschijnlijk ook wel. Maar dat kwam dan enkel via de, de radio en, uh, en wat kranten. Toen het Olympisch vuur met de fakkel was ontstoken... kwam de plechtigheid van de aidsaflegging. En hiermee waren de zesde Olympische Winterspelen officieel geopend. Voor Nederland was een zilveren medaille weggelegd. Kees Broekman zou die behalen door een uitstekende tijd in zijn race tegen de Oostenrijker Manspark. De eerste ronden bleven ze dicht bij elkaar. Ook Broekman, die in Noorwegen zeer geliefd is, werd luider toegejuicht. Hier is duidelijk het verwisselen van baan te zien, dat na elke ronde moet gebeuren. Broekman was gestart op een schema van 8 minuten 22. Waaraan hij zich precies wist te houden. 8 minuten 21:16 de seconde werd, tenslotte, de eindtijd. Die voldoende was voor de tweede plaats en dus voor de zilveren medaille. Ja, hij heeft vier keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Wat natuurlijk een behoorlijk aantal keer is. Zijn vrouw uh, is eigenlijk veel te jong overleden. En dat, uh, ja, dat was toch een behoorlijke impact uh, op oom Kees. Voor zover ik weet is hij daarna toch wel vrij gezellig gebleven. Hij heeft toen uh, uh, banen als coach aangenomen in Nederland en ook in, uh, in Duitsland. Hij is dus uh, inderdaad ook aan kanker overleden helaas. Eigenlijk veel te jong, veel te vroeg. Joop Haverkotten over Oemme Kees Broekman, de eerste Nederlander... die de medaille haalde op de Olympische Winterspeler vandaag, 1952. Via, via. Vieni via dikui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio.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 Du, du, du, du, du. Paolo Conte, Via Con Me. Het is 7 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. Je laptop... Een uh, HP bijvoorbeeld, je tv van Samsung en je iPad komen allemaal uit China... en al deze producten worden gemaakt in fabrieken... waar de arbeidsomstandigheden heel slecht zijn. En een van de grootste spelers op de markt is Apple. En Apple staat nu onder druk van consumenten en belangengroeperingen... om een onderzoek te gaan doen naar de werkomstandigheden... en het concern heeft aangekondigd dat ook te gaan doen. Marije Vlaskamp, correspondent in China. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent in verschillende van die fabrieken geweest... Hè? die onderdelen maken voor Apple, Samsung en HP. Hoe zien die fabrieken eruit? Nou, ze hebben, het zijn echt steden, daar werken echt 10.000 mensen 24 uur per dag door in uh, ja, diensten. Uh, nou ja, dat is dan zo strak georganiseerd, dat als jij dan uh, dagdienst hebt en je gaat naar je bed daarna... Uh, dan staat diegene op uit jouw bed en die gaat naar de nachtdienst. Dus de twee arbeiders op één bed. Super efficiënt, uh, wordt in hoog tempo gewerkt. Dus ja, dat voelen mensen zich geen mens meer. Die voelen zich daar meer een robotje. Nou En daaronder hangen allemaal fabrieken die maken kleine onderdeeltjes. Uh, dat zijn de zogenaamde suppliers, de toeleveranciers. En dat zijn 100% Chinese fabrieken... Nou, Daar is het uh, werk vaak onveilig, uh, het is milieuverontreinigend, oh, niemand houdt daar toezicht op, uh, geen veiligheidsmaatregelen, slecht licht. En ook weer ja, moordende werkuren voor hele lage lonen. Ja, en Dan lezen we in de berichtgeving dat Apple vooral wordt gemaakt in de Chinese fabriek Foxconn, als ik het goed uitspreek. Ja. Uh, uh, zijn werknemers in die fabriek slechter af dan elders in China? Nou, het is niet zozeer dat ze slechter af zijn. Uh, Foxconn is nog een best wel aardige fabriek. Uh, het gaat wel. Hè, het is redelijk schoon. Het is alleen zo verschrikkelijk massaal. Uh, en mensen moeten vreselijk hard werken voor heel erg weinig geld. Ja. Uh, ga er maar aan staan, zijn 200 euro per maand. En daar zit je dus als jongere gewoon eigenlijk uh, van... Ja, ...maandag tot en met maandag achter de lopende band. Ja. Je kan alleen maar een beetje meer verdienen door over te werken. Nou, daar worden jongeren dan ook uh, ja, verschrikkelijk uh, zagreinig van. Je hebt geen sociaal leven. En uh, ja, daar worden, dat, dat leidt tot depressies. Uh, dat leidt tot uh, zelfs zelfmoorden. Er dus hebben daar mensen massaal van het dak afgesprongen. Ja, er is heel erg veel kritiek op, op dat eigenlijk niet ontziende management model waarmee die Foxconn fabriek opereert. Ja, waar 800.000 mensen werken. Ja, het is gigantisch joh. Uh, ik ben er een keer omheen gereden, want binnen mag je niet. Hè? Er staat beveiliging voor en alles. En het duurt al een halve dag voordat je er omheen gereden bent. Moet je je ja. voorstellen dat je daar werkt. Je komt dus je, je fabriek nooit uit. Je leeft daar gewoon. Ja. Goed, de vraag is of dat onderzoek van Apple wat gaat uithalen eigenlijk? Ja, kijk wat er wordt zo vaak iets onderzocht in China. Er is ook naar bijvoorbeeld voedsel, naar veiligheid van allerlei speelgoed allerlei onderzoek geweest. Inspectie komt wel. Het probleem is, ja, uh, je moet er 24 uur bij blijven staan om het in de gaten te houden. om, Of bijvoorbeeld de lonen goed worden uitbetaald. Of ja. mensen ja, niet onder onveiligheden, onveilige omstandigheden werken. Want zodra de inspectie zijn hielen ligt. En dat gaat ook gelden voor die club die uh, voor Apple uh, al die fabrieken gaat doorlichten. Dan ja, is de praktijk van de dag natuurlijk weer terug. En ja. er zijn zoveel fabrieken in China... Uh, die uh, voor Apple werken. Het is onmogelijk om die allemaal in de gaten te gaan houden. Ja. Er zit echt maar één ding uh, op om die arbeiders een beetje gelukkiger leven te geven. Geef ze waar voor hun arbeid? Geef ze een iets hoger loon. Juist. Goed, de consumentendemocratie, want daar spreken we over. Een Amerikaanse gymschoenenfabrikant heeft daar ook wel eens ervaring mee gehad... toen uh, jongeren met name geen gymschoenen meer wilden kopen... omdat die werden gemaakt door kinderhandjes in India en Pakistan, geloof ik... als ik goed ben geïnformeerd. In ieder geval, het zal wel uh, wat stof doen opwaaien. De vraag is of er iets gaat veranderen. Dat is de conclusie heel kort, Marie. hè? Ja, nou, wat de consument zou moeten doen is tegen Apple zeggen... je verdient genoeg aan onze, onze iPhones, hè, die we kopen. Geef die Chinezen iets hoger loon als iedereen dat zou doen... Uh, dan moet zo'n multinational wel luisteren. Goed. Maar in elk geval niet naar luisteren, dat is naar de Chinese arbeiders. Marije Vlaskamp, correspondent in China. Tot zometeen, dames en heren, bij het vervolg van Goedemorgen Nederland... bij de Cairo hier op 1. Sport op Radio 1. Morgen om 12 uur. Het WK schaatsen allround in Moskou. De titel blijft zijn titel en winnen blijft winnen. En s'avonds de Eredivisie, Herakles Roda. De gaat hij, ja, toch. De Graafschap PVV. Voordelen en het van de Graafschap. Ado Excelsior. Ja, niet te maar de binnen van een slotfase. Krijgt het en om kwart voor negen Feyenoord RKC. En Mulder stop is van En schop. NOS langs de lijn, morgen om 12 uur en om 7 uur. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.